Van 4 uur. Dit is Maud Schreurs met het nos anyway bij de aanslag. Woensdag op Westminster Bridge en bij het parlementsgebouw kwamen vier mensen om het leven. De dader werd door de politie doodgeschoten. In Roosendaal wordt vandaag het 75-jarig bestaan van het korps Commando Troepen gevierd. Zo'n 3000 oud-commando's marcheerden vanuit de kazerne naar de binnenstad van Roosendaal. De oud-commando's liepen langs bijzondere wegafzettingen. Die werden gevormd door militaire voertuigen van de huidige commando's. Onderweg werden ze door veel toeschouwers met applaus onthaald. Later was er een defilé op de markt in Roosendaal. Het weer vrij zonnig, alleen in het oosten wat wolkenvelden. met is een graad of 14. Morgen meer wolken, maar iets minder wind. Maxima tussen 11 en 14 graden. Vanaf maandag volop lenteweer met hogere temperaturen en veel zon. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel files vandaag rond Utrecht en Amsterdam. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A1 dit weekend. Die is dicht richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. Dat levert alleen op de A1 al ruim 20 minuten vertraging op voor het knooppunt Diemen. En op de A2 Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkerveen en Utrecht langzaam rijden. En zeker een kwartier vertraging. Maar het is toch een beter alternatief dan de omleiding via de lokale wegen. Want die zijn helemaal vastgelopen. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen zijn werkzaamheden. Daar is de Wijkertunnel dit weekend dicht. Twee kilometer file op de A9 en drie op de aansluitende A22. De alternatieve route via de Velsertunnel, richting het zuiden dus. De A27 Breda-Almere tussen Kampen, Rijns, Weert en Hilversum. Ook zeker tien minuten vertraging. De A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2. De N236 op hilversum probeer het niet eens. Bij Driemond sta je zeker een half uur in de file.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 Na vier uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Live op locatie aan de Hattestraat en papier loopt toch niet zo snel. Deze plaat naar het nieuws en weer van 4 uur speciaal voor alle lopers vandaag, Albert-Jan. Uh, ja, allereerst, allereerst nog even een tussenstandje, uh, want uh, tijdens uh, de, de luisteraars naar het nieuws luisterden... heeft uh, SW Zandvoort weer gescoord en wederom Nigel Berg in de 54ste minuut... Daar is de stand inmiddels 3-0. Dus hij heeft een heuze hat-trick gescoord. En de koploper in deze divisie, VVC, staat momenteel met 4-0 achteruit bij Blauw-Wit. Beursbengels. De, van die beursbengels had ik nooit wat verwacht. Maar ze, ze verrassen de, de koploper. Die, en die staan, dus de beursbengels staan met 4-0 voor. Even werkoverleggen werkoverleg erop. Het ja. komende uur houden we even helemaal open... Want uh, ik had er net ook alweer iemand, maar die ging, li li liep weer door. Die vond het toch te eng om voor de radio te komen. We gaan gewoon straks naar de volgende plaat even kijken of we kunnen schakelen met uh, uh, uh, Joop van Es. Die bij, voor ons aanwezig is bij SV Zandvoort. En uh, we hebben nog een aantal verrassingen in petto uh, qua interviews. Dus ik zou zeggen, uh, blijf luisteren ook het derde uur naar uw enige echte lokale zender. Live vanuit de Haltestraat. En wat is het hier druk he, op dit moment? Oh ja, ja, de, de, ja de, de, flesjes water, de flesjes water worden ingeruild voor. Ja, ja je begrijpt hem ook, water he, voor het grootste gedeelte. Ja, ja, ja. En we schreeuwen het even uit op uh, zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. Live op de locatie. Ja, de trein die rijdt op dit moment dendert weer langs uh, Alderjan. En we zitten nog steeds uh, bij Café 4. Goedemiddag, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Het iedereen. Oh, ja, iedereen. Ja. Ja. Treintje is weer voorbij. Je ja, Goed even snel, 58e minuut, een penalty tegen uh, SV Zandvoort. Tussenstand momenteel 3 tegen 1. Maar tegenover mij een half glas afliegen. en een bekend, bekende kop, zeg ik dat altijd. Ja, dat maar dat bedoel ik positief. Uh, Arie, even... welkom terug. Ja. Hoe was het vandaag? Het was vandaag fantastisch. Het was natuurlijk verschrikkelijk mooi weer. Ja. De wind was gunstig. Op het strand liepen we redelijk beschut. En daarna rechtsaf de duinen in en dan had je de wind in de rug. Dus het was fantastisch. Je hebt Heel de, mooi even voor de luisteraars, je hebt de 18 of de 30 gelopen? Ik heb de 30 gelopen. Oké. Okay, en de... uh, ja, tot nog toe alle versies meegemaakt op ja. de 30 kilometer. Dus... Uh, de zevende keer de dertig en ik denk dat het vandaag toch wel uh, het mooiste weer was. Als je, jaar... als je lang genoeg terugkomt, heb je zelf wel eens een keer mooi weer. Want je hebt natuurlijk ook oh, barre ja. tijden gekend, hè? Ja, ja, vorig jaar was het erg koud ja. en het is ook wel een keer heel nat geweest. Maar dat is allemaal niet erg. En uh, uh, was het een ander parcours als dat je gewend was of was het hetzelfde Nee hoor, parcours? Nou, het parcours was uh, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Ja. Heb je alleen gelopen of uh, ben je een groep? Ik heb samen met mijn vrouw gelopen, met Irike. Ja. En uh, daar lopen we eigenlijk al, al jaren mee. Op, maar al jullie zijn wel, euh, laten we zeggen, op elkaar afgestemd. Ja. In die zin van, uh, ben je bijna hetzelfde marstempo? Ja. Of? ja, we lopen ongeveer gelijk aan snelheid. Want ik, ik heb namelijk ook laten vertellen dat echtparen samen beginnen. Maar dat op een gegeven moment dan zijn ze elkaar kwijt. Omdat de een sneller loopt dan de ander. Maar nee, daar heb jij geen last van. Dit gaat gelukkig heel goed. Nou, en hoeveel jaren gaat het al goed? Uh, we zijn al uh, 43 jaar getrouwd dus. Ja, nee, dat bedoel ik dus. Geweldig. Ook goed nieuws. Dus dan gaat het wel goed. En uh, dan op een gegeven moment, dan heb je het parcours gelopen... en dan loop je zo richting Zandvoort... en dan zie je dat het links en rechts drukker wordt... met toeschouwers en met kijkers. Wat voor gevoel geeft dat? Een goed gevoel. Een, een, een welkom gevoel. Uh, ik vind dat Zandvoort uh, zich echt op de wandelkalender zet... Met dit soort evenementen. Het is, ja, maar... is echt positief. Morgen natuurlijk nog die, de, de, de, de, de wieleraars onder ons. En morgenmiddag dan de vier En Die gaat zo snel. Maar je hebt vandaag genoten. Je hebt mooi weer ja, bij. mooi weer. En, en... wandelen is, ja, is wandelen. En... Ja. Mijn motto is neem de tijd en alles is er op loopafstand. Geweldig. Ik zou zeggen, geniet van je afliegering. Je bent Hij bijna op. Hij is bijna op. En ik hoop je uh, onder dezelfde omstandigheden volgend jaar... samen okay. met je vrouw hier weer te mogen zien. Dankjewel. Bedankt. Het is leuk, hè. kende gezichten zien, uh, Albert-Jan. Ja, ja, ja, ja. Daar zitten we voor uh, Café 4. We zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag live op locatie. Wil je radio komen kijken? Je bent uiteraard van harte welkom. En anders kom je gewoon voor de gezelligheid, want het is hier lekker druk. She works tonight by the water.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 De van Europa Joost Elke Vrijdagmiddag bij Ziergen. De Euro Breakdown tussen 3 en 5 met collega Maurice Mulder. En ook deze staat er in de zin van Clean ...te samen met Jean-Paul en Rockabye. Ja, we gaan weer uitschakelen naar Duintjesveld. Joop Fres aanwezig bij de wedstrijd Eerstwetsel tegen VVA. Joop. Je bent er toch nog? Ja. Ik hoor niks. Ik hoor niks van jullie. Ben ik ben ik in Ja, je, je, bent, kom, je komt goed door. Oh, dan nou Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan voor. Stond. Hey. 3-0 voor. Drie doelpunten vanuit Zandberg. De spelen ondertussen in de 71ste minuut. En zover staat gelijk 3-3. En wat uh, het geval is, VVC, de oploper, is 4-0 achter op dit moment bij blauw wit dus Zandberg zou weer wat goede zaken kunnen doen, maar het niet dat het weer gelijk staat. De dus moet vechten. De moet vechten voor, dit, voor een doelpunt. Dus, het moet achteruit dus door VVA de Spartaan. Dat uh, echt vleugels heeft gekregen in de laatste 5 minuten. Twee doelpunten. Soms probeert het nu. Via is SNA. Dan is de bal op dus de heel onzorgvuldig. En te veel spullen dus, kan eruit komen. Terenceel aanval proberen te doen. En dat gaat ook gelukkig. Een deal. De een goede paas naar de rechterflank. En nog er gestopt door Somsvoort. jaar nog steeds. Helemaal aan de andere kant. Naar de linkerkant. En uh, daar probeert even kijken. Ik weet niet precies wanneer het is. Maar goed, Zand-VVA is nog steeds in de bodem zitten op de Helft van Zandvoort. Dat is de laatste 20 minuten gewoon het geval. Zandvoort wordt teruggedrukt door uh, de Amsterdammers. Daar zijn we met de weer Berg weer boven zitten. Een ontzettend hardwerkende Duitser Berg die het uh, dus doelpunt heeft gemaakt en een hertrek heeft gescoord. Maar ja, wat doe je eraan als je tegelijk speelt en de koploper gaat weer verliezen? Ja, ga je weer maar één punt inlopen, net zoals vorige week toen VVA met 2-4 bij IJmuiden verloor. En nu staan ze dan 0-4 achter bij Blauw-Wit de Spartaan. Uh, hij gaat uh, proberen de eerste aan de bal binnen te houden. Dat ging, niet, ging over de zijlijn en VVA mag uh, gaan gooien. VVA dat echt met de moeder van wanhoop hier bezig is en zandvoort constant moet terugdrukken. Of terugdrukken laat ik het zou zeggen. Toen moet natuurlijk niks. En nu eindelijk dan een beetje rust in het spel, want uh, tenminste, dat dacht je dan, waar niet, dat er weer eens een terugspelbal is op de keeper op uh, Rijs dan moet hij nog heel snel die bal wegtrappen. Niet hij je over de zijlijn en mag VVA weer die bal gaan ingooien. Maar niet dan op de helft van Zandvoort. Zandvoort dat echt met de rug tegen de muur staat en uh, op de een of andere manier niet die bal voorin kan krijgen. maar toch twee, drie goede voetballers lopen. Ik bedoel Koeman Gielsen, Jesse Daan en Thuisjeberg. zijn toch niet de eerste, de beste. Maar ze worden niet aangespeeld. Ze moeten zelf de bal gaan halen. En dat is geen goede zaak. Goed, we spelen in de 75e minuut. De stad is op deze 3-3 en we. ...en hopen dat er nog eentje voor soms bij komt. Want dan komen ze dichter bij VVA... ...en dan is er nog alles nog wat mogelijk... ...met toch een wedstrijd tegen VVA te goed. Dat VVC moet ik wel zeggen, dat goed. Oké, okay. dankjewel Joop Fris voor dit moment. En straks komen we weer bij jou terug. Een spannend spel daar op Duitsersveld. En we blijven voor je in de gaten houden... ...bij Stanford op zaterdag. En hier is Madonna en de Holiday. If we talk Zalvoet so voor lijkt het wel een holiday. En dat mooie weer van vandaag. Het kan eigenlijk niet meer stuk deze dag, Albert-Jan. Nee, maar, maar ik word wel een beetje roze nu. Ja, een beetje roze, <laughs> Ja, een beetje roze. Mijn vrouw zegt, smeer je nou in? Dan zeg ik altijd, ja. ja dat ik, ik toch niet. Ik zou zeggen, smeren. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> een plaatje uit de hitparades van Die moment gaan we weer voor je draaien. En hij is lekker. Hier is Ed Sheeran, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go.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 My bet she smell like you everything is covered in something dat is een geweldige muziek. hè? De nieuwe single van Ed Sheeran Audio, en Shape of You. Jawel, we zitten vanmiddag in het centrum van Sandvoort. We hoorden het al van Tim. Max morgen op de vijfde plek tijdens de eerste Grand Prix van het nieuwe jaar. Maar hij komt ook weer naar Sandvoort, Albert-Jan. Ja, en dat is wel de, de enige moment waarin de, de, de wandelende autofans van Max Verstappen zijn aanwezigheid in Nederland kunnen genieten. En ik zou zeggen, pak vast de agenda. Want op 20 en 21 mei komt Max Verstappen naar het circuitpark Zandvoort.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 Het is het enige weekend in 2017 dat Max Verstappen met zijn Formule 1 demonstraties in Nederland achter de présence geeft. Maar er is meer voor de Formule 1 fans, want tijdens datzelfde evenement komen de Bosch GP-series in actie. En dat zijn de oude Formule 1 auto's en dat is echt een aanrader voor de wat ouderen onder ons. Want we kennen ongetwijfeld nog wel die, die zwarte John Player Special. Ja, die is mooi. Die is mooi, dus die komt ook uh, tijdens de uh, 20 en 21 mei op het circuitpark Zandvoort. Het programma omvat verder wedstrijden van vier andere raceklassen met boeiende startvelden. Dus nogmaals, zet u uh, raceliefhebbers in 20 en 21 mei in de agenda. Want dan komt Max Verstappen weer naar het circuitpark Zandvoort voor demonstraties. En kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar via www.circuit-zandvoort.nl. Nog één keer www.circuit-zandvoort.nl. Ik zou zeggen, tot dan! Ja, met de sneltrein naar Zandvoort, hè? Dan... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En snel! Ja, en snel, en snel, snel, snel, snel. Nou, ja, we zitten bij een gezellig uh, café aan de Halterstraat. Ik zou zeggen, bestel maar. Hier is Roam en Hersen. Het vermijkt vuur, je ja. zit al hier en zit te balen. je zit al horen lang te kijken naar ons school. Niks te vroegen, niks te zien, niks te beleven. Goed, verveling, adem aan, wat zin ik doen. En met de hand die we in de stroom de Kun nog knippen te betalen, kunt er net nog zo'n een uw Stel, Snel oh, onjaar man zoekt er toch nog een de man. wie denkt er nou ze vroeg al aan nou is de kon? Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar, je weet dat ik het niet kan noten. Nog heb je ze dan begin ik door het dicht langs de brood verloren maar dat makver dien ik heb pizza, dat heeft het kunnen winnen, maar een tegenstand misschien wacht toch ontvoerd En zo weil tot omlaad wat te beleven Niet ze komen dan naar binnen mindsen gewoon te gaan ze wel er hier het kan niks geven Zolange bieren de café maar blijven stoot deed even lekker mee met deze van Roan Essen en bestel maar. Ja, wat bestel je dan Albert-Jan? Wat voor biertje bestel je dan? Een Zandvoorts speciaal biertje, want dat bestaat...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 en natuurlijk ook de wandelaars. Speciale bieren zijn tegenwoordig echt een hype. Je ziet ze overal al, dus Danny Keizer. Hij heeft het met Mark Buscher en Piet Rob Peters verder ontwikkeld. Dus in de diverse horecagelegenheden is hij te verkrijgen... zowel vanaf de tap als vanuit de fles... het Zandvoortse, het, het Zandvoortse hopbier speciaal alleen te verkrijgen in Zandvoort... en dan ook nog bij, diver, bij, bij speciale horecagelegenheden. Ja, en heet heette de Scharrehop. Dus de Scharrel. mocht je hem willen bestellen... Scharrehop, dus, dat is het Zonvoorts biertje. Ja, en dit is weer zo'n lekker een meedoenplaat van Neil Diamond. Hier is Sweet Caroline. Where it began I can't begin to know But then I know it's growing strong Wasn't the spring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 the night and it don't seem so lonely we fill it up with only two and when I heard hurt, hurting runs off my shoulder how can I hurt when Touching more Reaching out Vervelen, hè? De single van Neil Diamond en Sweet Caroline. Ja, we gaan weer over naar het voetbal. naar Jan Nes. Jo, kom er maar in. Hallo? Ja, ga je gang. Je komt goed over. 90 plus staat het al. Het was 3-3. Een eigen doelpunt van VGA. Zet ze voor voorstel. Maar het is nog niet gespeeld. De schijnen zit al een behoorlijk lang doorspelen. Ik heb geen idee waarom. Ja, best wel wat gewisseld. Maar Sanford heeft het verschrikkelijk moeilijk gehad. Sanford dat met comfortabel met 3-0 voorstand. Laat de tegenstander tot 3-3 terugkomen. En dat terwijl VV, VVC de trotse koploper bij Blauw-Wit op dit moment met 6-0 achterstaat. Het is niet te geloven. En nu krijgt Sanford uh, de rand van het 16-meter gebied. Een vrije schot tegen. Het wordt spannend. Het wordt loeispannend. Er staat maar één speler van Stomfurt de De rest is allemaal achterin. Alleen die eerste de haan is voorin te vinden en die gaat nu ook teruglopen. Die staat nu dus zo'n beetje op de helft. Er zijn verschillende spannende uh, uh, slotfase van deze wedstrijd. Die echt voor alles nog wat gebracht heeft. Goed voetbal, slecht voetbal. En nu is de bal weer weg. Weggespeeld door Zonsvoort. Over de zijlijn. Zandvoort dat echt met, met, met, met, met hakken oversloten als dit gaat gebeuren. Gracht. En die scheidsrecht heeft nog wel, heeft nog geen uh, teken gegeven dat het nog maar één minuut is. Dat wordt dus als doorgezet met die bal weer het doelmunt. En, en die gaat doorstand voor het over de achterlijn gekopst. De spelers van uh, VVA hebben ontzettend veel haast. Dus de bal gaat op de ordervlag en dan gaat die bal komen. Het dus moet, moet er wel snel zijn. Uh, dat is het fluitsignaal. Dan gaat die bal komen. Waag in de doelmunt. Wordt weggewerkt op dit moment. Op de over de achterlijn. Maar niet uh, via, uh, ja, toch via een B van Het is dus weer een korte alles en iedereen op de keeper van VVA. En staat uh, op uh, de helft van Zandvoort. Dan gaat die bal weer komen. Weer tegen de speler nu van Zandvoort aan. We moeten even kijken, tegen Leids Het Gaat over de zijlijn. We gaan gewoon in, VVA. En het Zandvoort moet eruit komen. Er gaat er nou ook uitkomen via uh, Leids Die die bal mist. Gaat die bal weer hoog de mond in. Wordt weggekoppeld door Patrick van der Oort. Van der Oort die uh, gewerkt heeft als, als een paard. Als een, als een echte brouwerij, vind zeg maar. gaat hij ja, is daar, hij is daar. Hij is er Gaat ik komen, gaat ie komen, gaat hij komen. Nee, ai! Ik De keeper was weg. Maar hij, hij zag het aan zijn beweging. Hij verstopt zich. Hij heeft een last van zijn hamstring. De hamstring die voor de vorige wedstrijd ook part heeft gespeeld. Waardoor niet hij niet mee heeft kunnen doen. Nu weer. Hij, hij, hij is hier op de bank gaan zitten want hij kan niet meer gewisseld worden. Slofden heeft al drie wissels gehad. En Slofden zat nu met negen mannen in het veld. Legerman die niet moet opboksen tegen VVA. Het, ja, het is gelijk, het is 4-4 het is ongelooflijk wat hier gebeurt 4-4, dik en dik en dik in, in de blessuretijd en ja, je kan het die schijnzend niet kwalijk nemen, maar het is 4-4, Soms doet het weer niet goed, terwijl VVC met 6-0 achterstaat bij blauw is. Ga, gaat Zomvoort hier weer de bietenbrug op het is ongelooflijk, 3-0 voor en 4-4 gelijk, echt wel gauw in de vierde minuut van de blessure in de tweede helft. Uh, hij zal beschrijven van aflaten die schrijfstubliek. Ik heb alleen geen idee of je door laat spelen. Maar Salford is weer niet goed bezig. Het uh, weer maar één punt uh, inlopen op VVC. Hij laat het inderdaad aflopen en Nuitje Berg probeert daar een eentje, iedereen en dan gaat hij wat onderuit gaat op een verschrikkelijke manier en dan krijgt hij krijgt alleen maar een gele kaart in tegenstander. Het was puur en alleen maar schoppen op de BF van Bercht die uh, heel erg slaan om door die verdediger proberen heen te komen maar het is, uh, nu ligt die bal stil voor een vrije schop voor Zandvoort die gaat het doen even kijken, uh, ik kan het niet zien hier vandaan uh, even kijken wie dit is, het lijkt mij berg zelf nee, ik kan het niet zien hier vandaan komt in ieder geval die boel wel hoog in de doormond. Zandvoort heeft de, de, de keeper van twee jaar, kan die bal weghalen en nog steeds laat die keeper de, uh, de schijfzetten doorspelen nee, zo dit is het eindsignaal, het signaal. Het is voorbij. Zandvoort doet slechte zaken. Eén punt inlopen, op de kop lopen is te weinig. Daar, wedstrijd als je 3-0 voor staat. Het is niet anders. Zandvoort speelt gelijk met 4-4 tegen 7 jaar de Sparta. Jeetje, een tegenvallen dus voor uh, SV Zandvoort. 4-4 gelijkspel uh, vandaag. En Ze hadden de winst gewoon eigenlijk al in de pockets. Hmm.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 in the van deze groep muziek geduikt van de groep Keigo, ja onze zuidenburen, en ze hebben weer een hele lekkere nieuwe single en die hoorde dus juist dat was It and Me. Ja, Jan Fresste juist uh, op uh, Duitsjesveld. Dat ging niet best hè, voor uh, SW Zandvoort. Nee, je, sta je met 3-0 voor. Nou, 3-0 voor. 3-1 kan het nog hebben. En uiteindelijk in de, in de, in de, in de verlenging, om het zo maar te zeggen, er was al 90 minuten gespeeld. Eindstand 4-4. Dus dat is een heel zuur puntenverlies voor SW Zandvoort. Oeh, oké. Okay. Nou ja, inderdaad. Uh, zonde, zonde, zonde, zonde. Zouden bijna die drie punten uh, mee kunnen nemen. Ja, dat uh, is ook nodig om uh, in de race te blijven. Voor de periodetitel. Ja, dat is zo. Nou. Ja. Nou nee, ja, helaas eh, niet echt uh, geluk. Dus voor de heren van S.V.S. al voor het een. Maar wel voor ons. Want we hebben nog een hele hoop lekkere muziek. Waaronder deze voor Ricky Martin en Penta een heerlijke, zonnige dag vandaag uh, hier al voor En er hoort ook zonnige muziek bij natuurlijk, hè? Je Ricky Martin en uh, Penta Kanta. Ja, wat heb jij een leuke gast uh, aan de tafel uh, inmiddels. Goedemiddag, welkom. Even voor de luisteraars. luisteraars is hebben de eer? Ik ben Dies uit Groningen. Ja. Ik vind het altijd hartstikke leuk om door jullie verwelkomd te worden... Ja, je bent zo langzamerhand onze, onze, onze hoofdgast aan het worden. En wat, ja. wat heb je voor een lekker speciaal biertje? Ik heb een, de staat kabouter op. De staat kabouter op dat ding? Ja. Maar het is Westmalle Triple. Dat is mijn favoriet. Ja. En het leuke als ik hier kom, ik kom hier in januari en ook altijd weer in deze week, dit weekend. En Rob heeft al een kratje Westmalle klaarstaan. Ja. Maar ik drink maar vier flesjes dit weekend hoor. Maar goed, ik heb hier trouwens, dat had ik al even gespeeld... ...ik heb hier een blanco A4'tje voor me liggen... Maar, ...want je moet even uitleggen, je bent niet in je eentje gekomen. Wij zijn uh, zes jaar geleden begonnen met z'n tweeën, Mariette... ...mijn ja. uh, lieftallige echtgenote. Ja. En het jaar daarna kwam uh, Loek erbij. Die nam vrienden mee uit Alkmaar. Daar waren we al met z'n vijven. <laughs> het jaar daarna kwam Neef erbij met zijn vrouw. We waren met z'n zevenen. En dit jaar hebben we ook Rieneke erbij, zijn we al met achten. Het leuke, wij komen uit Groningen. Ja. Robert, Simone en Rineke komen uit Noordwelle en Renesse. En Luc komt uit Nijmegen. Dus we komen van alle wensstreken hier naartoe. Dan is toch logisch dat Zandvoort als uitvalsbasis wordt, wordt, wordt genomen voor deze reunie. Nou, het is ook heel simpel. Hè? Het ligt aan de kust. We kunnen niet verder verdwalen. <laughs> de makkelijkste weg is Zandvoort. Uh, vertel even, je hebt de dertig gelopen. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe, hoe was het? Het is... Elk jaar is het weer een feestje. Ja. Het mooie is, ook dit weekend weer... Het, het, we begonnen over de strand met de jas aan. Ja. En we kwamen in de Kennemenduinen, daarbij bij IJmuiden. Ja. En we konden het jasje uittrekken. En we hebben de hele dag gelopen zonder jas. Het was echt van mijn muntje op. Het, uh, het strand is altijd wel een beetje heftig. Ja. We moesten ook het laatste stukje door water waden. Oké, okay. daar houden we niet van Natte nee. voeten Een nat buikje vind ik wel gaaf Met de best man Maar natte voeten, dat is niet onze hobby Daarna kom je in de duinen en Het is echt, echt geweldig Het is jammer dat jullie hier staan Je moet ook eens een keer meelopen Een razende report, Waarom? dat zou leuk zijn Waarom dacht je dat wij hier stonden? Ja. Ik, wou, ik wou Rob ook wel eens zien lopen Ja, ja, duinen. Ja, ja, ja, ja, ja Ik vind hem goed maar goed, de 30, de 30 kilometer heb je volbracht. Uh, je wederhelft heeft de 18 gelopen. Nee, nee, nee, nee, nee. Die heeft ook de 30 gelopen. Ook de 30 gelopen. Ja. Maar dan is het veel eerder gestart dan jij. Of... Ze is een half uur eerder gestart. Maar Mariette had last van de voet. Ze is een aantal jaren geleden geopereerd. Ze is dus niet helemaal gelukt. Dus ze had last van haar voet. Ja. een half uurtje eerder gestart. Maar ze was bijna een uur eerder hier binnen. Ja, dat, dat wordt nog even nabespreken zometeen. Nou, we hebben altijd een pitstop bij Loetje en die heeft een speciaal biertje waar we niet weerstand aan kunnen bieden. Dus. Vandaar die. Ja, oké. Okay. Ja, dat kost ons gewoon een uur. Maar je houdt er wel rekening mee volgend jaar dat je dit wel voor vijf uur moet finishen, wat je dit jaar dus ook gedaan hebt, want om vijf uur stopt onze uitzending. Dus je moet voor vijf uur finishen volgend jaar. Ja, dat is geen enkel probleem. Dat gaat wel lukken. Nou, ik zou zeggen, uh, nou, je hebt een geweldige groep mensen. Uh, Zandvoort ligt mooi centraal. Jullie hebben ook deze, dit jaar echt mooi weer gehad. Je hebt ook mindere tijden meegemaakt. Maar goed, dat, uh, he, dat sterkt je dan weer. Maar vandaag werd je beloond met een heerlijk zonnetje. Lijkt me geen enkel punt. En ik moet zeggen, ik uh, heb mijn waardering voor de Radio Zandvoort. Niet vergeten, eten, 106.9. Een van de leukste radiozenders, regionale radiozenders die ik ken. Wow. bedankt Rob. Ja, bedankt, ook bedankt. Hartelijk dank. Wow. Ik zou zeggen, ga, ren naar daar toe en maak er nog een gezellige avond van. Hartstikke bedankt. En geniet lekker van een biertje. En ergens in Amsterdam... zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles...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 Lijkt me ziemlich voel, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dan dus staat je zien wat ik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 Lijkt mechin ook cool, goed omdat je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh, eh, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ei, er, eh, ey, ey. Ik neem je mee, ei, eh, ei. Ik neem je mee. Wat gaan wij dan? Zo aan de zee. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uh, programma, Albert Jan. Ja, Zandvoort op zaterdag van 2 tot 5 live vanaf locatie in de Halterstraat. En als je nou naar de Halterstraat kijkt, het zonnetje... Gaat een beetje verdwijnen achter de huizen. En uh, het aantal wandelaars wat nog moet finishen. Dat wordt ook uh, rap minder. Maar de, de, de treintjes terug naar het circuit worden steeds voller. En de terrassen terras zitten nog hartstikke vol. Dus het is nog hartstikke gezellig. En genoeg olij uh, hier in uh, Zandvoort. Goed. Ja, wie heeft deze uitzending mogelijk gemaakt? Nou, Allereerst uh, onze techneuten natuurlijk. Hè? Dat is uh, briljant. Uh, Maurice Mulder samen met Jonas hebben uh, de zaak opgebouwd. En zullen de zaak ook afbreken. Dolly uh, Tapirik. Dolly tapirik. Uh, we mochten te gast zijn bij het Café 4. Hier, dus Rob Smits, hartelijk dank daarvoor. En uh, een heleboel bekende gezichten gezien... die we de afgelopen jaren ook al meerdere malen gezien hebben. We hopen ze volgend jaar weer te mogen begroeten... hier in het mooie Zandvoort. Ik zou zeggen, Rob... Uh, we gaan... Ja, fijne zaterdagavond. We gaan een biertje pakken. En zo is het. Bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei